10 uur remonseree met het NS-journaal. Bij een aanslag met een autobom op een markt in de Pakistanse stad Peshawar... zijn zeker 29 doden gevallen. Volgens de Pakistanse politie was de explosie 300 meter van een kerk... waar vorige week zeker 85 mensen om het leven kwamen... bij een aanval van zelfmoordterroristen. Peshawar ligt in het noorden van Pakistan... waar de Taliban geregeld aanslagen plegen.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 Bij een ruzie in het Gelderse Westervoort zijn gisternacht twee mannen gewond geraakt. Ze hebben steekwonden opgelopen en moesten naar het ziekenhuis. Er zijn vijf mensen aangehouden. En onder hen zijn ook de twee gewonden. Een man van 18 uit Gendringen en een man van 21 uit Westervoort. Volgens de politie ontstond vlakbij het station ruzie tussen twee groepen. En waar die ruzie over ging is niet duidelijk.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 En dan het weer. Het is vandaag droog en zonnig. Er staat wat wind. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO.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 dan wordt er in Leiden met hutspot en haring teruggedacht... aan het ontzet van die stad in 1574. Dit jaar dus alweer 439 jaar geleden. En ik weet niet hoe het met u zit, maar toen ik op de lagere school zat... was dat verhaal het belangrijkste verhaal... over onze vaderlandse geschiedenis dat verteld werd. En hoewel ik niet in Leiden woonde, was 3 oktober, in mijn herinnering ook jaarlijks... een terugkerende feestdag van vergelijkbare grootte als Koninginnedag. Maar terwijl Koninginnedag sindsdien is uitgegroeid tot iets enorms... is 3 oktober steeds verder op de achtergrond geraakt... als symbooldag voor onze nationale gevoelens. Uitgezonderd natuurlijk in Leiden zelf. Daar gebeurt nog van alles. Zo wordt er ook ieder jaar een 3 oktoberlezing gehouden. En dit jaar doet Lotte Jensen dat. Uh, niet op 3 oktober, maar vanmiddag al hè Lotte? Ja, inderdaad, ja. vanmiddag. Ja. En jouw lezing gaat over dat Leids ontzet en het beleg van Leiden in kinderboeken... En eh, ik ben nu tot de conclusie gekomen dat dat, dat een verbijsterend groot aantal kinderboeken is voor zo'n historische gebeurtenis. Ik weet wat het ook andere historische gebeurtenissen zijn, zoals de hongerwinter, eh, de watersnoodramp, daar zijn nou ook kinderboeken over. Maar voor zover je weet, zijn er, eh, is er een historische gebeurtenis als Leidsontzet waar zoveel kinderboeken over geschreven zijn als dit onderwerp? En nou, volgens mij niet. Je hebt natuurlijk wel de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet echt een gebeurtenis. Maar het leidsbeleg en ontzet heeft ongelooflijk veel kinderboekenschrijvers geïnspireerd. Voor zover ik weet zijn er geen andere momenten uit de opstand die zo vaak verbeeld zijn door kinderboekenschrijvers. Ja, en wat denk je dat de oorzaak ervan is? Wat maakt dat Leids ontzettend zo'n mooi verhaal voor een kinderboek? Ja, Het heeft prachtige ingrediënten. Denk aan de zelfopoffering van burgemeester Van der Werf. Die zijn arm aan de hongerige bevolking van Leiden aanbood. Denk aan de hutspot, de haring. Dus dat verhaal leent zich heel goed voor de verbeelding van kinderboekenschrijvers. Ja. Het is bovendien een kantelmoment, zou je kunnen zeggen, in de opstand geweest. Dus vanaf dat moment leek het... Uh, voorspoedig te gaan in, dat, uh, in die opstand tegen de Spanjaarden. Ja, het begin van ons uh, heroisch verleden, zullen we maar zeggen. Ja, zo zou ja. je kunnen zeggen. Goed, daarover straks meer na of, na de column van John Jansen van Galen. Ja, en daarvoor gaan we het hebben over. Ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben, over vrouwen? En we gaan het hebben over vrouwen in het Pantheon. In Frankrijk, in Parijs, gaan ze in het Pantheon een aantal vrouwen. Begraven, omdat daar eigenlijk op dit moment maar twee vrouwen liggen. En daar gaan we met Philip Verrix even kort over praten. En daarna gaan we eens diep nadenken met de vrouwenhistorica, of eigenlijk gewoon historica, Els Kloek, of we zoiets in Nederland ook zouden moeten willen en wensen. En als we al zoiets zouden moeten willen en wensen, welke vrouwen dan een aanmerking komen om daar te liggen of hoe dan ook herdacht te worden. Nou, daarover straks meer. Ja, dat allemaal het komende uur. En na elf uur in het tweede uur van OVT... onze recensenten Hans Renders en Jos van den Burg... over historische boeken en films. En in het spoor terug het tweede deel van de belevenissen... van Pavel Pustoschkin, de laatste diplomaat van de Tsar in Den Haag. Maar voor dat alles, eerst een bericht uit het nieuws van eerder deze week. Er zijn maar weinig auto's die zo geliefd zijn als het Volkswagen Busje. Een icoon uit de jaren 50 en nog altijd populair. Ze brengen kinderen naar school en staan op de markt. Dat het busje binnenkort niet meer gemaakt wordt valt de Brazilianen rauw op hun dak. Voor in de afgelopen decennia zijn er meer dan een miljoen busjes in elkaar gezet. Maar de veiligheidseisen zijn aangescherpt. En dus zal deze hippiebus binnenkort in het rijtje klassiekers thuis horen. Ja, het RTL Nieuws was dat afgelopen dinsdag over de laatste Volkswagen-busjes... die van de lopende rollen in Brazilië. En hiermee is de Volkswagen inderdaad definitief een klassieker... want Brazilië was het laatste land waar de eens zo populaire hippie-busjes nog geproduceerd werden. Vanaf volgende week dus komt er na 63 jaar een einde aan de langslopende productie van een Volkswagen-type ooit. En wij staan daar nu even bij stil met Armand Bastin... archiefbeheerder bij het Nederlands Centrum voor Automobielhistorisch onderzoek in Helmond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, volgens mij zijn er maar weinig busjes zo geliefd als dat eh, Volkswagen busje. Eh, hoe komt dat dat wereldwijd zo populair geworden is? Ja, dat zijn natuurlijk twee, twee, twee, twee aspecten. Dat is of het, uh, het, het zakelijke. En dan zeg je, nou waarom is er zoveel verkocht? En om waarom uh, in zoveel landen? En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, ja, Volkswagen toen, toen, toen hij in 1949 gepresenteerd werd. al de nodige uh, ervaring had opgenomen met de kever. Want daar is dat busje eigenlijk op gebaseerd. Dat <lacht> de warm. kever, dat is een heel klein autootje. Ja, dat wel. Maar daar hangt een chassis onder en een motor zit erin. En dat zit onder die bus ook. En daar of zijn ze op verder gaan borduren. En de kever is als een tierenlier gaan verkopen... en de bus voert eigenlijk in de slipstream mee. Ja, was het de eerste bus? Ik bedoel, was er voor die tijd al zoiets als een busje? Of is de Volkswagen heeft die ook de, de, de, de, de primeur... om als eerste een busje gemaakt te ja. hebben voor gewone mensen? Ja, in feite hebben ze wel die primeur. En uh, er komt... Uh, het was een heel simpel concept. Uh, degelijk. En veel laadruimte. En dan komt dat er geen neusje naar zat. En dat, uh, dat maakt een hoop uit op zo'n auto. Ja, en klopt dat nou ook dat een Nederlander... bij uh, het bedenken van dit busje betrokken is geweest? Dat klopt. Dat, uh, dat was Ben Pom. En dat is, uh, overigens nog steeds... Pom is de importeur van, uh, van ja, de vrachtgroep, zeg maar. De voorslagen Audi groep. En die Ben Pom, die is in 1947... wilde die... Uh, Eigenlijk het eerste exportland worden van Volkswagen. En die is uh, met een aantal lieden naar uh, Wolfsburg getoond waar de fabriek zat. Nou, en heeft afspraken gemaakt rond de eerste kevers om die naar Nederland te brengen. En het verhaal wil dus en daar is ook nog een, een bewijs van. Die is daar gaan zitten, heeft een raar karretje zien rondrijden in die fabriek... om wat spullen links en rechts te brengen. En die denkt, dat is interessant, dus die heeft gewoon in zo'n... Het lijkt net zo'n succesagendatje. Op zo'n kladblaadje heeft hij een tekening gemaakt... van hoe zo'n ding eruit zou kunnen zien als hij de markt op moest komen. En dat is de basis geweest. En... Dus, dus hij heeft het eerste busje op een kladblaadje getekend. En dat ja. hebben de Duitsers toen, verstandig als ze ook toen al waren, overgenomen. Precies, daar hebben zelfs... Uh, ja, u zei Duitsers, want het natuurlijk aan de lopende banden stonden. Maar er heeft zelfs Engels een rol in gespeeld. Want Duitsland was toen in... Uh, bezette gebieden verdeeld en uh, Wollensburg lag in het Engelse gedeelte en dan waren er dus ook Engelse directeuren die daar ook over gingen en die hebben eigenlijk gedacht van dit moet kunnen, dit is een goed concept. Dus nee. ook Engeland heeft daar een rol in gehad. Het is, een, het is een Europees product. Ja, eigenlijk wel, als je het zo bekijkt. Ja, ja en sloeg het direct aan? Ja. De, in de eerste jaren was de vraag al meer als dat ze konden leveren. En uh, ja, en wat uh, ja, export was op beperkte schaal denk ik. En er is pas een boost ingekomen toen, uh, toen Amerika zich meldde. Ja. Maar had het al direct een, een, een beetje een cultstatus? Of was het eerst uh, echt een, een busje voor de gewone man? Want het is in, wij, wij herinneren ons voornamelijk die uh, vrolijk opgeschilderde busjes uit de jaren 60 natuurlijk, en jaren Dat 70. Ja, daar heeft u gelijk. Het begon natuurlijk met het zakelijke aspect. Die dingen moesten gewoon hard werken en verder niks. Er waren ook het verhaal van. Er waren hele beroemde advertentiecampagnes in Amerika. Daar ja. werd de kever zowel als de busje altijd een beetje als de underdog neergezet, hard werken, weekend een beetje uitrusten... ...dan gaan ze met een echte auto rijden en dan maandag weer verder. En pas na de hand is, ja, dat was eigenlijk ook meteen het begin van die cultstatus... Door, ...door die publiciteitscampagnes. En toen, euh, nou, wat dus praten we over? Euh, jaren 60 met de, met de hippies... Ja, dan kwam er een beweging in Amerika op gang Die heette de zogenaamde Merry Pranksters of de Vrolijke Opgedofte. En die gingen uh, een beetje ontrebelsten, zoals je ze misschien zelf weet. En die trokken de wereld in met beschilderde bussen. Eerst schoolbussen. En, to en toen dachten ze ja, die busjes zijn veel handiger, die zijn kleiner... en die kunnen, nee, acht man in. En, uh, nou, en het, het gaat niet snel kapot. Nou, en eigenlijk is, toen, is het toen begonnen... Ja. ja, en, en, en nou uh, stopt de productie dus. Ja. Uh, de Kever en de Enter en, O4 en uh, de Renault 4 en de Citroën DS. Er zijn al een heleboel van die auto's uit die tijd, uit de jaren 50. Is Klopt. de productie gestopt? Is dit, uh, was dit de laatste bij Mohicanen? Is er nu een einde gekomen aan de jaren 50 auto's die nog geproduceerd worden? Dat durf ik niet. Is voor zover je kan overzien wel, maar je hebt nou weer dingen die erop lijken, hè? Een beetje veranderen. Kijk maar naar de, de, de Volkswagen Beetle. Kijk maar naar uh, het, de nieuwe Fiat 500. En ook het geluidje ervan is ja. Dus u hebt nog in. wel goede hoop dat de, het busje ook op een of andere wijze weer uh, terugkomt? Ja, zij, zij het niet met die techniek, want die is compleet achterhaald. En dat, uh, dat is ook de reden dat ze ermee moeten stoppen. Goed. Maar kijk, ja. en je hebt natuurlijk uh, ja, hobbyclubs. Hè. Mensen die die dingen uh, vertroet op tot met het leven, ja, ik werk zelf in een organisatie waar documentatie beheerd wordt, waar werkplaats van, boeken staan. Nou, daar kunnen ze ook rustig op terugvallen. Dus ja, ik we zullen ze nog heel lange tijd zien. Ja, we zullen ze vast nog tientallen jaren op weg zien. Jan Bastien, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Oké, okay. goed. Dan uh, naar Frankrijk nu, want boven de ingang van het Pantheon staat in grote letters voor de grote mannen, het dankbare vaderland. Frankrijk, kortom, eert zijn helden. En sinds deze week gaat het ook zijn heldinnen vereren. Want president François Hollande wil dat er vrouwen worden bijgezet... in de Parijse erentempel De voorgenomen monumentalisering van de Franse vrouwen... riep bij ons de vraag op hoe wij in Nederland met onze heldinnen omgaan. Hoe herinneren wij onze dappere vrouwen als Keno, Simons Hasselaar... en Alette Jacobs? En als we ze al herinneren hoe zouden we ze dan moeten herinneren? Ja, dat zijn vragen die we vanochtend gaan beantwoorden... en die worden met name beantwoord door Els Kloek... hoofdredacteur en mede-auteur van het voor de Librisprijs jawel, genomineerde boek 100... of nee, 1001 vrouwen, ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. En als iemand weet hoe het zit met onze dames en meisjes en vrouwen... dan is het Els Kloek. Maar voordat we het daarover gaan hebben, over de Nederlandse vrouwen... gaan we toch eerst even naar Parijs, want we willen graag van Philip Felix... die daar uh, zit, uh, horen hoe het nou eigenlijk precies zit... Met uh, het pantheon en met de vrouwen daar. Philip Freerges, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerst maar even dat pantheon. Dat is ooit, geloof ik, door Lodewijk XV als een soort kerk... Uh laten bouwen, omdat hij dankbaar was aan God, omdat hij hem van de jicht had genezen op wonderbaarlijke wijze. Precies. En uh, het wordt eigenlijk pas tijdens de Franse Revolutie een soort mensheidsdiensttempel. Ja, die kerk, die, uh, het was niet een soort kerk hoor, het was een echte kerk. Uh, mm -hmm. Maar die kwam pas, die werd pas voltooid toen de Franse Revolutie was begonnen. Dus toen heeft het revolutionaire bewind uh, besloten om uh, het uh, geen kerk meer te laten zijn, maar inderdaad een plek waar de grote mannen uh, over vrouwen werd uh, wat minder gesproken... Uh, een, uh, een laatste rustplaats zouden vinden. En uh, nou ja, dat is dus in de loop van de, van de eeuwen is dat zo uh, gebleven. Ja, het is op een gegeven moment wel weer een kerk geworden... na de revolutie, et cetera. Maar goed, dat zijn details die we vanochtend maar even moeten overbaken. Ja, ja er, er, er ligt geloof ik ook nog een Hollander. Er ligt, ja, ja, zeker. Napoleon heeft uh, voornamelijk uh, generaals en dat soort uh, mensen... ...daar laten begraven en daar ligt inderdaad één Nederlander... ...die heet Jan-Willem de Winter, Jean-Guillaume de Winter, zeggen de Fransen... ...en dat was een brigadegeneraal die uh, een patriot... ...die uh, destijds uh, de Franse kant heeft gekozen. Hij is zelfs uh, door Napoleon in de adelstand verheven... ...en is in 1812 in, uh, in Parijs uh, overleden, heeft een staatsbegrafenis gekregen... ...en is rechtstreeks naar het Pantheon vervoerd. Juist, en dat was een man, ik vraag het even aan Lotte Jensen... want die weet alles van Napoleon in Nederland. Was die, uh, die meneer die daar begraven ligt in Nederland... gehaat of geliefd? Dat is een goede vraag voor jou. Um, uh, tot, uh, denk tot zeker moment wel uh, geliefd natuurlijk... als uh, patriot daar in het buitenland. Maar toen de... Uh, alles omsloeg en meer orangistisch werd... zal hij wellicht ook gehaat zijn geweest Juist. toen er verzoening nodig was. Ja. Ja, het grappige is dat, yeah. uh, dat in Frankrijk uh, staat een mooi zinnetje... in zijn vaderland wordt hij beschouwd als een verrader. En dat was bedoeld als compliment. <lacht> <lacht> <lacht> dat laat ik even ja, in het midden. Ja, Filip ja, ja. ja, Fureks. Uh, nu wil Hollande daar... Uh, en er liggen al twee vrouwen, hè? madame Curie en een, een, een, een vrouw van een politicus... en scheikundige, geloof ik, die daar de ligt? Scheikundige, haar... ja. En ja? zij ligt daar uh, vanwege uh, haar echtelijke deugd... en niet vanwege haar eigen verdiensten. Ze is een uur na haar man overleden... en ze hadden beide de wens om gezamenlijk begraven te worden. Vandaar kijk, dat ze daar ligt. Kijk, wat een mooi verhaal. Maar uh, wat is nou de gedachte van de president Hollande om uh, dit te doen? Nou ja... Uh, de, uh, Hollande die, uh, die heeft deze belofte gedaan op 8 maart, hè, de Wereldvrouwendag, als ik me niet vergis. En uh, uh, ja, die moest met iets komen. Het idee voor die Franse presidenten om, om iemand in het pantheon uh, te laten begraven of te laten herbegraven, is iets, ja, dat. Uh, ze zoeken altijd naar uh, daden en symbolen die de nationale consensus uh, bevorderen. En daarmee zeg maar de geloofwaardigheid uh, van hun eigen. Uh, presidentschap uh, uh, versterken. Hè? Want die die hij wil uh, of zij willen uh, altijd president van alle Fransen zijn, terwijl ze natuurlijk een zeer politieke figuur zijn. Ja. Uh, en Hollande uh, is de eerste die op het idee komt dat om dat nationale te, te verenigen en te symboliseren, dat daar dan vrouwen ook een rol bij, voor hem een rol in moeten ja, krijgen. Ja, hij, kijk, dit is natuurlijk een regering die, uh, die uh, op vrouwen heeft ingezet, om het zo maar eens te zeggen. Hè. Dus de, de gelijkheid van mannen en vrouwen is heel belangrijk, dus in de regering zitten vrijwel evenveel mannen als vrouwen uh, in en bij de, bij de komende verkiezingen, de komende gemeenteraadsverkiezingen... Uh, moeten evenveel mannen als vrouwen op de kieslijsten staan. Uh, dus dat is een belangrijke issue voor, uh, ja. voor deze ja. regering. En, Vandaar dus uh, maar, dat hij... Uh, ja? Ja, maar Filip, maar, heb je al enig idee wie het gaat worden? Ja. Nou, er is een petit... Of liever gezegd, er is een... een uh, op internet konden mensen de afgelopen maanden... hun voorkeur uitspreken... Uh, deze week wordt bekend wat, uh, wat daaruit is voortgekomen. Maar er is bijvoorbeeld een collectief van vrouwen in het Pantheon... die hebben al een aantal namen voorgesteld... zoals Simone de Beauvoir, Georges Sande, Colette, uh, Olympe de Gouze... Uh, Mulatres Solitude, enzovoort. Maar er zijn ook mensen die uh, het hebben opgenomen voor Edith Piaf. Juist. Ja. En, en, en, en dat is dus wat er in Frankrijk gaande, in en gaande is... En Philip Ferriks, wie moet er volgens jou in elk geval in komen te liggen? Ja, ik, zou, ik heb zelf een kleine voorkeur voor die mulatres uh, solitude. Mulatres, dat betekent halfbloed. Dat was een, een, een, een vrouw uh, in Guadeloupe. die uh, Zij was voortgekomen ze was als kind van een, van een, van een moeder... Een slavin die verkracht was door een blanke zeeman. En uh, ja, tijdens de Franse revolutie is daar voor de eerste keer de slavernij opgeheven. Daarmee is die... Uh die jonge dame is een, is een strijdster geworden tegen, tegen slavernij... toen Napoleon dat weer in ere wilde herstellen, om het zo maar zo uit te drukken. En uh, Dat heeft geleid tot een enorm bloedbad op, uh, op uh, Guadeloupe. Er zijn zeker 10.000 mensen uh, gefusilleerd, omgebracht uh, door het Franse leger... toen de bevolking daar in opstand kwam, uh, toen Napoleon dus de slavernij weer, uh, weer uh, herstelde... En um, zij was een van de leiders, zij was een van de figuren daar die, het, uh, die uh, voorop liep. Zij is gearresteerd. Ze was toen zwanger, ze werd er dood veroordeeld. En uh, men heeft haar toen uh, eerst dat kind, uh, uh, van dat kind laten bevallen. En de volgende dag, op 19 november 1802 is ze vervolgens opgehangen. Ja, nou, Dat nou, vind ik wel een verhaal waar je, waar dit, je iets mee kunt. Zou ik dit, maar zeggen. Lijk, dit lijkt mij een pleidooi, Philip Feurix, waar Frankrijk niet omheen kan. Want men heeft dus kennelijk iets goed te maken. Philip Feurix, mag ik je bedanken voor uh, deze uitleg? Ja, zeker. Ja, goedemorgen. Uh, Elsgeloek. Laten we maar even. E ja, eerst even gefeliciteerd natuurlijk met die nominatie voor 1001 Vrouwen. Ja, maar nu ben jij de. Uh hoofdredacteur van dat boek en mede-auteur. Maar straks, als jij jullie, jullie, of jij jullie die prijs winnen... Dan die 20.000 moet je dan door 10 delen of zo. Nou, ik moet zeggen dat ik ook wel echt heel erg blij ben... dat ik uh, mee heb mogen doen met deze uh, concurrentieslag. Want ik dacht, nou, zo'n naslagwerk gaat vast uh, niet op uh, genomineerd worden. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik in de race zit. En uh, ja, ik uh, ben van plan om een vervolg hierop te gaan maken maken. En als uh, we dat geld binnenhalen, wat ik natuurlijk enorm hoop, dan uh, ga ik dat zeker aanwenden. En dat om... is een collectief... het collectief staat achter jouw idee... Nou, dat collectief, dat voer ik aan. Oké. Okay. <laughs> dus Kijk, het zijn andere tijden dan de jaren 70 en 80. <laughs> ja. dat mag duidelijk zijn. Goed, Els. Ja. Ik, ik ben het collectief. in het brein erachter. Maar goed, het zou natuurlijk ook ja, voor ja. de vrouwen... Ja, van, ja zoiets. <laughs> maar het zou voor de vrouwen van Nederland toch ook wel leuk zijn. als uh, Ik ben de enige vrouw ook op de shortlist nu. Ja. Dus. Ik denk dat oh. alle auteurs meestaan te juichen dat het genomineerd is. Oh ja, en Lotte is ook een van mijn auteurs bijvoorbeeld. Ja, dus wij staan achter het collectief. Yes. Het is duidelijk, de vrouwen staan als een man achter elkaar. Goed, uh, Els, een, een, een uh, nationale graftombe. Uh, moeten wij dat in Nederland willen of moeten we dat nou juist helemaal niet willen? Ja, je legt me het antwoord wel een beetje in de mond, vind ah, ik, maar kom. ik het lijkt mij echt een heilloze onderneming. Ik, uh, ben het trouwens, ik begrijp heel goed die uh, Fransen die zeggen van kom op zeg. Als we dan zo'n pantheon hebben, dan mag er ook wel eens een keer een vrouw in. Uh, dus, want het is echt heel erg pijnlijk dat er uh, maar anderhalve vrouw... Uh, daar in die uh, nationale herdenkingskerk uh, uh, opgenomen zijn. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo als wij tegen zulke soort dingen aankijken. En ik ben ook blij dat we dat niet zo op zo'n manier doen. En ik zou ook altijd veel liever... als je dan uh, ja, mensen wilt gedenken... die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verleden... dan zou ik veel liever naar de Engelse manier van doen kijken... en een uh, biografisch woordenboek maken bijvoorbeeld. Zoals ik nu heb gedaan met en Envrouwen. Je gaat toch niet zeggen dat we al klaar zijn met jouw boek? Hè? Dat, dat, dat we er nu mee klaar zijn? Nee, en... ik heb net gezegd dat we een supplement nee, nee, maar moeten dus... nee, nee, Maar wat zouden we dan wel kunnen doen als we geen... Uh... Nee, nou, wat ik altijd heel erg uh, mooi vind... is wat ze in Londen hebben. Een National Portrait Gallery. Dat is echt iets geweldigs. Dat is eigenlijk een geschiedenismuseum. Maar... Dat de geschiedenis van Engeland wordt verteld aan de hand van portretten... die er zijn van mensen die er ooit toe hebben gedaan. En in uh, de tijd dat er een discussie werd gevoerd... over het uh, Nationaal Historisch Museum... heb ik dat ook nog wel eens een keer geopperd. Laten we gewoon dat geld aanwenden. We hebben zoveel prachtige portretten. Laten we gewoon virtueel of echt, of allebei, het liefst allebei... dus virtueel en echt... Een, uh, een nationale portrettengalerij maar, maken. Maar dat kan natuurlijk nog altijd. Want voor zover ik het begrijp... is er toch ook enige onvrede over... Uh, hoe de geschiedenis wordt uh, gebracht... en overgebracht in het Rijksmuseum... als Nationaal ja. Historisch Museum. Dus misschien kunnen ze toch een vleugel vrijmaken... om daar die Nationale Historische Portrettengalerij... alsnog te maken. Ja, Of in Soesdijk. In Soesdijk zou ik nog altijd heel goed kunnen. Goed, als je nadenkt wie daarin moet... Uh, daar gaan we het over hebben. Maar ik wil eerst even, voor we het daarover gaan hebben... luisteren naar een fragment over ja, hoe er tegen de Hollandse heldin werd aangekeken in de jaren dertig. En moeder ploetert, zorgt en troost. En luistert s'nachts of het kleintje haar niet nodig heeft. Haar handen zijn nooit stil. Moeders van grote gezinnen. Heldinnen aan de aanrecht en de wasklobben. Ja, het is, het is inmiddels wel. voor een aantal mensen een bekend fragment. Het, is, uh, gemaakt, het komt uit een propagandafilm gemaakt Een opdracht van de Rooms-Katholieke Bond voor Grote Gezinnen. En je wel de Hollandse huisvrouw als heldin. Moet, moet de Hollandse huisvrouw erin elzen? Uh, nou, er is één uh, prototype van de Hollandse huisvrouw... die er heel geschikt voor zou zijn. En dat is de vrouw van Hugo de Groot, uh, Maria van Rijgersbergen. Die heeft altijd gegolden als het voorbeeld van de uh, krachtige... Uh, uh, Hollandse huisvrouw die achter de man stond en de mannetje wist te staan en eigenlijk sterker was uh, dan haar echtgenoot. En waarom heeft ze die reputatie? Omdat zij degene is geweest die die list met de boekenkist heeft uh, bedacht. He, Hugo de Groot zat uh, opgesloten en, uh, op Loevestein en uh, liet iedere week een kist met boeken brengen. En uh, toen heeft uh, Maria van Rijgersberg ervoor gezorgd dat er een keer in plaats van boeken Hugo de Groot zelf Inzat En zo is, heeft hij weten te ontsnappen. En dat is iemand die eeuwenlang is bezongen als het summum van de heroïsche Hollandse huisvrouw. Dus die komt wel goed in aanmerking. Het lijkt mij een goed plan. Ik, ik wil even naar Els, of naar Els moet je mij horen, naar Lotte Jensen. Bedoel ik Lotte, jij hebt die 19e eeuw uitgebreid bestudeerd en met name ook de vereering van, uh, begon met een figuur hoe heet die nou weer eens, Maurits Lijnslager. Een soort uh, romanfiguur van een hele brave Hendrik. Had je ook zo'n brave... Huisvrouw, uh, die werd vereerd als het ware. Ja, uh, dat citaat wat we net hoorden... dat zou je zo in de 19e eeuw kunnen planten. Je hebt daar ook een soort supermodel... Nederlandse huismoeder die daar in een roman... ook weer van Adriaan Loosjes... die ook Maurits Lijnslager uh, schreef... werd uh, opgevoerd. Hillegonda Buisman. En ze is christelijk, naast de liefde... weet een groot gezin te managen. Dus dat ideaalbeeld heb en, je en, dan en, ook. En van de Buisman, daar komt ook dat koffie extraat. Juist zo, is dus het allemaal gegaan. Ja. Ja. goed, als je nu... Nou, nou, kijk, we kunnen voor de 20 e en 19e eeuw, denk ik... en met name voor de 20 e eeuw... kun je eindeloos lang met elkaar gaan debatteren... wie er allemaal in moet. Of het een artikel Deelstra is... of Hanni Schaft of Joke Smit. Het, we komen om in de namen, denk ik. Ja, duizend één, hè? Duizend één. Maar als, als, je, als je verder teruggaat de ter geschiedenis in... waarin vrouwen als waarde in het openbare leven... een nog veel mindere vanzelfsprekende plek hebben... Waar, waar aan zo'n vrouw zeg maar, voor de 18e eeuw, voor de 19e eeuw... een plek moeten danken in nou ja, Dat jou, is het ingewikkelde in, in van die, die discussie. Want dan gaat het eigenlijk om de vraag... van wat een persoon heeft betekend voor ja. die... Franse staten en zijn geschiedenis. En dan wordt het altijd heel erg lastig om aan te gaan tonen. Stel dat we dat even overplanten naar de Nederlandse discussie. Welke vrouw dat dan heeft gedaan. Kijk, uh, ik heb wel eens de vraag gekregen. Een paar keer zelfs. van: als je, uh, Is Kenau even belangrijk als Willem van Oranje? Ja, dat is een onmogelijke vraag. Maar, uh, als... maar, maar Kenau zou als model van de vrouwen die in de... 80 tachtigjarige oorlog hebben gevochten en uh, al die ellende hebben doorstaan, zou die echt een hele geschikte kandidaat zijn, vind ik. Ze is gewoon heel interessant en bijzonder. Maar we gaan even uit ja? van het idee dat Els Kloek namens een collectief vrouwen <coughs> uh, mag bepalen wie er in aanmerking komen voor een historische portrettengalerij die we gaan onderbrengen in Soesdijk of in het Rijksmuseum. En jij bepaalt de criteria, of althans ons doet nog voorstellen voor. Ja. Hoe en dat hoeft helemaal niet net zoals de Fransen patriotistisch en, en, okay. en de staat ondersteunend te zijn. Wat zou dan jouw criterium zijn waarom een vrouw op basis waarvan een vrouw erin mag? Nou, ik zou dan de criteria hanteren die ik ook met de samenstelling... van duizend en Vrouwen heb uh, gehanteerd. Namelijk of ze moeten een bijzondere prestatie hebben geleverd... of ze moeten een bijzondere reputatie hebben gehad. En uh, dan kom je dus een heel eind. En bijvoorbeeld een bijzondere prestatie... Ja, uh, Beetje Wolf is voor de 18e eeuw vind ik wel echt uh, een goede kandidaat. Want zij is gewoon eigenlijk degene in Neder uh, de Nederlander geweest... die uh, de roman als vorm... Uh, ja. in uh, onze cultuur heeft geïntroduceerd. Ja, beetje beetje wolf van Sarah Burgerhart ja, het ja, boek. Ja, ja. Ja, ja. Um, ja, 19e eeuw. Kijk, ik heb eigenlijk uh, met mijn uh, Duizenden en Vrouwen project... kon ik altijd heel erg, omdat, omdat we heel ruimhartig waren... kon ik altijd iedereen een plekje geven. Maar toen het project was afgelopen... hebben we er ook een tentoonstelling van gemaakt. En toen moest ik voor iedere eeuw... Eén vrouw uitkiezen. Dus toen heb ik echt alder enorm onder die uh, keuzestress geleden. En nu keuzestress, ja. En nu, en nu gebeurt en nu het vraag weer. Stel jij me weer zo ja. in En je vraag... was zo blij dat je daarmee klaar was. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Maar goed. Uh, nou, dan gaan we e toch dus vragen. in de 20e eeuw, dan weet ik eigenlijk wel wie het moet zijn hoor. Maar dan gaan we de eeuwen aflopen hoor. Je hebt er zelf uh, <laughs> okay, nou gemaakt. Is kom maar op. Dus dan, uh, kom maar, beginnen we bij de 20 eeuw en, en dan gaan we zo terug. Uh, voor de 20e eeuw had, heb ik Annie Schmid uitgekozen. Die is zo bepalend geweest voor onze uh, uh, cultuur. Iedereen is ermee opgevoed. En uh, kijk, je zou nog kunnen denken: van. Uh, Fiep Westendorp is ook een goede. Uh, de tekenares. De, de tekenares ja, ja. achter Annie Schmid. die altijd het ook makkelijk vond om in haar schaduw te staan. Dus ik heb toen gekozen voor Annie Schmid. Okay. 20e eeuw, Annie en wiezelf. Maar hij is ook echt een heldin van mij hoor. Gewoon iemand die zich nergens iets voor aantrok. Dat en waren jouw gaan. jeugdboeken in plaats van lijnsontzetboekjes. Ja. De 19e eeuw. Heb ik voor Weduwe Borski gekozen. Dat moet je uitleggen. want. Ja, Weduwe het... Borski was een bankiersvrouw en, uh, in Amsterdam. En ze was een van de rijkste uh, inwoners van Nederland. En zij, zij uh, heeft uh, toen uh, Willem I uh, probeerde... God, nou moet ik het even goed zeggen hoor. Maar die had geld nodig en dat kreeg hij met obligaties niet voor elkaar. En toen heeft zij eigenlijk de Nederlandse staat gered door uh, geld uh, te lenen. Dus, dus een schrijfster voor de 20e eeuw, een vrouw met veel geld... En uh, een bedrijfsleven, ja, uit het bedrijfsleven. ...die, die uh, ja. de koning redt. Ja. Dan ben ik benieuwd wie de 18e eeuw... Ja, had ik al gezegd, weet je Oh ja, natuurlijk, ja. een schrijfster. Ja. Nou, dan gaan we nog even naar de 17e heb ik volgens mij Annemaria maria van Schuurman gekozen. En dat was de meest geleerde vrouw die onze Nederlandse geschiedenis heeft gekend, denk ik. Ze sprak tien talen en ze correspondeerde met alle groten der aarde. Ze is ook een van de eerste geweest die het op heeft genomen voor de rechten van de vrouw. Dus dat is ook echt heel bijzonder. Um, ja, dus ik heb toen met die tentoonstelling voor haar gekozen. En uh, je zou ook kunnen kiezen voor Maria Sibylla Merian. Dat is ook een ontzettend interessante vrouw. Ook een kunstenares. Maar die combineerde dat met een overweldigende belangstelling... voor de wetenschap. En ze is ook in Suriname geweest om uh, de, uh, de rups en de vlinder... en dergelijke okay, te geleerden, De ja. geleerden hebben we nu ook bij. 16e, 15e en 14e eeuw. Die nemen dan in nee, inklap. Nee, ik, ik uh, laten <laughs> we de 16e eeuw en de middeleeuwen doen. Goed, ja, natuurlijk. Na nou, 16e ja. eeuw zou ik toch kiezen kiezen voor Kenau, want dat is uh, een uh, ja, zeer mooie historische figuur. En bovendien ben ik nu uh, intensief met haar bezig... omdat mijn nieuwe boek gaat over vrouwen in de Tachtigjarige ja. Oorlog. Dus, en uh, ik ben geheel into Keno en ik vind haar heel interessant. Uh, en voor de middeleeuwen ja, er zijn er een aantal kandidaten. Hoor, wel. Eentje. Eentje. Uh, op, zal ik dan maar zeggen wie ik voor mijn tentoonstelling heb gekozen? Ja, Maria van Burgondië. En dat is degene die eigenlijk aan uh, de basis staat van de eenwording van de Nederlandse gewesten. Omdat zij weliswaar onder druk van de politieke situatie van toen uh, het groot privilege heeft moeten afkondigen. Uh, het grote privilege. Nou, dat is een soort van begin van uh, grondwet, mag ik wel zeggen. Met het bepalen van allemaal rechten die in alle gewesten gelijk waren. En zodoende heeft zij de gewesten aan zich weten te binden. Juist. Dus we eindigen met een vrouw die, Nederland, die aan de basis staat... van de politieke eenheid van Nederland. Hoe ja. mooi kan het toch aflopen? Ik, ik had eigenlijk nog aan de rest willen vragen. Hebben jullie nog een vrouw? Eén nou, uh, Alette kort... Jacobs had ik ook wel gewild voor de 19e eeuw. Ja. Jansen. Oh, van je de, de rest van Nederland, het koninkrijk niet vergeten. Ik heb hier zowel vijf vrouwen uit de oost eentje, en de west. Eentje, eentje, eentje mag je noemen. Eentje. De allereerste vrouwelijke premier. Je was een premier van de Antilles, Susie Reumer. Juist. Zullen zul we het hierbij laten? En ik, we hoeven niet te twijfelen dat het makkelijk genoeg is... om zo'n portrettengalerij laten we te, doen. te maken en ja. vol laten te Laten we het gaan doen. Goed, ja. dankjewel uh, Els Kloek. Duizend en één portretten van mannen en vrouwen dan. Goed. Ja. Dus nu, het is al half elf geweest, hoogste tijd voor de column. U hoort hem al, John Janssen van Galen. Deze maand bood Nederland excuses aan voor de vreedheden... die Nederlandse militairen 66 jaar geleden beginnen... Brengen tegen de Indonesische bevolking van zuid celebes De vraag is gerezen of Nederland nu niet een stap verder moet gaan... door excuses aan te bieden voor zijn beleid en gedrag... tijdens de dekolonisatie van Indonesië in de jaren 1945 49 als zodanig. Ik vind dat niet. Het is terecht dat ons land zich verontschuldigt... voor de standrechtelijke executies... die in deze jaren op Celebes werden uitgevoerd... onder leiding van kapitein Raymond Westerling... met medeweten van de hoogste autoriteiten in Batavia en Den Haag. Ze waren in strijd met het internationale recht... en als zodanig oorlogsmisdaden. Maar hoe zit het met die politionele acties... die we volgens vele koloniale oorlogen moeten noemen... Oorlogen waren het volkenrechtelijk gezien in de eerste plaats al niet. Want Indonesië was nog geen erkende staat en de soevereiniteit van Nederland over de Indische archipel werd internationaal niet betwist. Juridisch was Nederland daar bezig met het bedwingen van een binnenlandse opstand. Operatie Product luidde de codenaam voor de eerste politionele actie. En dat brengt menigeen meteen een rood waas voor de ogen. Blijkbaar ging het hier om herstel van koloniale uitbuiting. En inderdaad was het doel het weer op gang brengen van de export van inheemse producten... die door de guerrilla-activiteiten van de nationalisten gefnuikt werd. Maar het oogmerk was daarmee een failliet van Nederlands-Indië te voorkomen... en dat was een honorabel beleidsdoel. Het ging ook om wat men toen noemde het vergroten van de perimeters... rond de grote steden op Java waarvan de inwoners steeds meer bekneld raakten. U denkt nu meteen aan blanke kolonialen, maar het ging om een massa Indo-Europeanen en Chinezen die door inheemse strijdgroepen met de dood bedreigd werden. Den Haag wilde dat zij allen lucht kregen. In de derde en voornaamste plaats wilde Nederland haar beleid van dekolonisatie kracht bijzetten en dat was anders dan meestal gedacht wordt, niet gericht op behoud van de kolonie... maar op geleidelijke dekolonisatie van Indonesië als onafhankelijke federale staat. In een Unie blijvend verbonden met Nederland... zoals koningin Wilhelmina op 6 december 1942 dat beleid had afgekondigd. Je kunt dat achteraf kansloos noemen. Maar kolonialistisch was het niet. De Indonesische nationalisten stemden er bij de overeenkomst van Lingajati zelfs mee in inclusief het plan de Nederlandse koningin te benoemen tot hoofd van die Unie. Maar dit beleid van geleidelijke dekolonisatie werd daarna van alle kanten gefrustreerd en gesaboteerd, vooral van Indonesische kant, want in werkelijkheid wilden de nationalisten niet genoegen nemen met minder dan 100% merdeka, volledige onafhankelijkheid en wel meteen. Met de politionele acties probeerde Nederland de overeengekomen doeleinden alsnog af te dwingen. Dat bleek reuze onverstandig. Nederland verspeelde er al zijn goed wil mee bij de Indonesiërs en vooral ook internationaal. Maar is domheid moreel laakbaar? Moeten wij Indonesië excuses aanbieden omdat we het niet slim hebben aangepakt? Nederland heeft aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan, verklaarde Den Haag al eens bij monden van minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken. Verkeerde kant, ja, in die zin dat we het verloren. Hadden we toen al moeten weten dat de geschiedenis de kant op zou gaan... van totale onmiddellijke dekolonisatie? Als we ons moeten verontschuldigen omdat de geschiedenis de andere kant koos... en wij het onderspit dolven... als we ons met andere woorden moeten excuseren voor onze nederlagen... dan worden excuses betekenisloos. Ja, Zijn we wel gauw klaar, want we hebben heel weinig nederlagen geleden als Nederland... omdat we heel weinig oorlogen gevoerd ja, hebben. Daar hebben we een nederlagen. Ja. <lacht> ja, bedankt. Uh, dan gaan we het nu hebben over Leidsontzet. In Den Haag in de jaren 60 werd dat bij mij op de lagere school... groots gevierd, zoals ik al gezegd heb. En ook de kinderboeken erover werden gelezen. En zelfs op de radio uh, werden sommige daarvan... Uh, tot als hoorspel te horen gebracht. En daarom gaan we nu, voor we het over die kinderboeken over Leidsontzet gaan hebben... nog even terug naar 1961... luisteren naar een klein fragmentje uit zo'n hoorspel. Toch gek, hè? We weten dat de stad ingesloten is door de Spanjaarden, maar... Zelfs van deze hoge uitkijkpost kun je er weinig van zien. Allicht niet. De Spanjolen zitten achter hun schansen. En wij achter onze sterke muren. Kijk, daar bij de modellen kun je de Spaanse schansen goed zien. Ben je nou ook zo blij dat we bij de Vrijbuiters gekomen zijn? Moet je dat nog vragen? Ik was al bang genoeg dat ze mij niet zouden nemen omdat ik nog zo jong ben. Ah, Kom nou, een flinke kerel als jij. Trouwens, mij hebben ze toch er ook genomen. Dat is iets anders. Jij bent de zoon van burgemeester van de Werf. Ik ben maar de zoon van de eenvoudige bakker van Veen. Dat maakt geen verschil, Andries. Leiden is in nood. Daarom is het korps de vrijbuiters opgericht. En de vrijbuiters kunnen nu elke wakkere knaap gebruiken. Ja, dat is zo. Ja, elke wakkere knaap. Uh, Joop Admiraal in de hoofdrol als jongen die zich aansluit bij het verzet tegen de Spanjaarden. Lotte Jensen, jij hebt heel veel van die boekjes doorgenomen het afgelopen half jaar. Herkende, herkende jij dit fragment? Ja, dit komt uit uh, Postduiven voor de Prins uh, van AD Hildebrand. Geschreven in 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat hoor je daar ook wel een beetje doorheen. Dat verzetsthema tegen de, verzetsthema. de vijand. Het verzetsthema, ja. ja. Goed, Erol. Ja, ja. ja, je hoort Spanjoen. een gesprek tussen de burgemeester van... Uh, de burgemeester De zoon, zoon. van de burgemeester, ja. Arie heet hij in het boek, en Andries van Veen een bakkerszoon. Ja, en die Andries, en die zitten dat samen is de, bij de vrijbuiters ja, ja. En die uh, bakkerszoon speelt wel een helde rol, want die laat postduiven heen en weer vliegen naar Willem van Oranje. En is zo mede, als het ware, verantwoordelijk voor die bevrijding van Leiden. Ja, want hij moet daarvoor ook tussen die Spanjaarden door kruipen. Ik, ik heb dat gelezen, ik vond dat reuze spannend. Het was voor mij een, een favoriet kinderboek toen ik op de lagere school zat. Had jij ook zo'n favoriet Leidsontzetboek toen je op school zat? Of, of, ja, ik heb in Oekstreest de, ja. op de ja. lagere school gezeten en ik herinner me maar wel dat daar 3 oktober ook een groot festijn was. Dus wij gingen met de hele klas Hutspot eten op 3 oktober. We hadden geen vrij. Dat hadden we wel toen ik in Leiden op de middelbare school zat. Had je maar gewoon wij... vrij in Oegsche? In Oegstrees niet. Ik verbij naar vandaan, in Leiden. Leiden. Leiden. Leiden. Oh, ja, Leiden. Leiden. Leiden. Na de middelbare school ben ik ja. historica geworden. Ja. <lacht> ja. Ik mag overigens tussendoor even vragen, want John komt uit, uh, uit, uit Gelderland. En ik kom ook uit Gelderland. We hebben nog nooit het Leidsont herdacht gevierd. Het enige, ik kom in een katholiek gezin, zoals bekend. Wij, wij hadden de Martelaren van Gorkum, en dat was ons feest tussen ja. ja. En Hoe was dat bij jullie, John? -wet, wet dat uw de martelaren van Gorkum, daarvan nou, on... heb ik pas gehoord toen ik ja. getrouwd was. Ja, maar hadden... ze ontzet. Dat ze leid zei ontzet. ook niks. Nee, dat was hetzelfde als Groningen. Dat was ook op een gegeven moment ja. ontzet. En de Victorie begon bij Alkmaar. Dat was voor ons allemaal uitwikkelbaar ver weg. Nee, even om het perspectief van de beleving van het hele land mee te nemen. Maar wij lazen op school wel een verkorte versie van dit verhaal. Dus het is ook nog later in een soort educatieve versie uit gegeven in 1971 en jarenlang op school gebruikt uh, dit verhaal als uh, leermiddel zou je kunnen ja, zeggen. Dus Zo bij, ging bij, het toen. bij Els op school waarschijnlijk helemaal. Ja, uh, nou ja, ik zei al uh, net van, uh, we leefden ook echt maandenlang toen, naar dat 3 oktober. En ik ben er laatst voor het eerst weer geweest. En dan staan de Leienaars om 7 uur s ochtends met honderden duizenden mensen op het stadhuisplein te zingen. Nou, dat is werkelijk zo emotionerend. Daar dat moeten jullie echt een keer naartoe gaan. Dat is gewoon <lacht> geweldig. Echt Goed. fantastisch. Ja, ja wij, is heel bijzonder. Maar het is nu dus echt Leids. Maar het is een tijd lang echt. Ook in die kinderboeken een nationaal thema geweest. Wanneer is dat nou begonnen? Wanneer werd dat Leids ontzet gezien als een, uh, een mooi verhaal... om de kinderen vaderlandsliefde bij te brengen. Ja, je ziet dat het uh, rondom uh, de herdenking in 1874... He, 300 jaar na dato, dan komt het kinderboek ook op. En dan zie je dat dat verhaal ook juist bewerkt gaat worden uh, voor kinderen. Dus dan verschijnen ineens acht uh, historische... Uh, romans voor kinderen over het leidsbeleg en ontzet. Dus in die 19e eeuwse stroom van het nationalisme. doet dat verhaal het heel goed. En vind je plotseling een, een explosie, zou je kunnen zeggen. aan kinderboeken over dit thema. Ja, en veel van die boeken hebben dan ook. min of meer dezelfde hoofdpersonen. Die zijn wel. Ja, ze gaan ja. eigenlijk volgens een vaste structuur. Er is altijd een hoofdpersoon leeuwtje, een dappere knaap van een jaar of uh, 15, 16. Die zit bij de vrijbuiters en neemt het op tegen de glippers. Want zo heten de verraders in die tijd. Mm -hmm. En er zit altijd één grote superglipper bij, en dat is Pier Kwaadgelaat. Nou, met <lacht> hem loopt het natuurlijk afgrijselijk af, dat begrijp je. Ja. Maar met ons leeuwtje loopt het ook slecht af. Want hij wordt gevangen genomen uh, door de Spanjaarden. Um, Oren en neus eraf gehakt. Uh, ja, er zit echt dood. afschuwelijke beschrijvingen in. Afschuwelijk, hè? Die, die zou je nu niet meer in kinderboeken tegenkomen. Ik ja, heb een, klein een stuk. Uh, oud kinderboek meegenomen ja. uit 1873. Uh, Leeuwtje is daarin ook de held. En hij wordt door de beulen te grazen genomen. De beulen, dat zijn de Spanjaarden. Nee, knaap, hernam een, een zijn er beulen. we zullen u betaald zetten... wat uw makkers ons heden nacht hebben gebrouwd. Tegelijk, en nu komt het, sneed hij hem het linkeroor af... en greep diens neus en hakte deze ook af. En alsof die wreedheid niet genoeg was, sleurde hij de knaap naar een boom... bond een touwtje aan de grote teen van de rechtervoet van Leeuwtje... verbond dit met een zwaarde touw en hing den knaap aan een der takken. En dan wordt hij nog dodelijk getroffen. De beul lag zijn snaphaan op de gemartelde leeuwtje en trof de jongen in het hart, zodat deze onmiddellijk dodelijk getroffen uit de boom in het gras neerviel. Maar zulke en, en dan, dingen en, gebeurden echt, hè? Weet je, we zitten nou een beetje nee, maar, nee, Ik, nee, het is ik ben zo goed in het Met uh, een boek over vrouwen in de 80-jarige oorlog. Dus ik heb gewoon eens even een studie gemaakt van wat er allemaal gebeurde in die 16e eeuw. Nou. Het is gewoon Syrië. Je ja. je, het is echt verschrikkelijk. Mensen die ja. werden aan hun voeten opgehangen en hingen daar vier dagen voordat ze dood waren. Wat mij zo verkeerd. Ja. is dat 19e ja. eeuwse kinderen, wat mij dat dit aan kinderen wordt volgen. Ja, ja in je ze uh, zedelijke 19e te eeuw vinden om die kennis, die historische kennis. Voor kinderen over te brengen. Ja, ja, wij vinden dit nu te gruwelijk. Ja, nee, klopt, maar... de overheid zou er nu een sticker op plakken. Ja, niet bij voor het kinderen onder de zestien jaar. Het, het jeugdjournaal ja. laat aan de andere kant wel ja. beelden uit Syrië zien. Dat dus, klopt. Dus ja. we moeten het gewoon niet te. Ja. Maar goed, ga ja. verder. Maar goed, die dus, die komt ja. gruwelijk aan zijn einde. En dan is er altijd een, een vrolijke boezemvriend. Die dan nog wel het Leidse ontzet meemaakt. En dan komt er een knaapje. En die vindt de hutspot een weesjongen. Uh, dat was niet Cornelis Joppenszoon overigens. Die heeft pas veel later zijn intrede gemaakt in de kinderboeken. Maar uh, Gijsbrecht Schaak. Uh, en natuurlijk zit burgemeester van der Werf ook altijd in die kinderboeken. Als de grote held die zijn arm opofferde aan de hongerige bevolking van Leiden. Ja, maar dat zijn zo'n het... beetje. De standaard en mag ingrediënten? Ingrediënten? Nee, die komt er nauwelijks in voor. Mag alleen naar wie? Mag alleen naar Ja. ja. Dat, moet ook even, uh... dat moet ik jullie toch echt even zeggen waarom die erin zou moeten zitten. Uh, Wie zo, dat is, ja, het is uh, Nou ja, uh, zij uh, schijnt met generaal... Schijnt. schijnt? nee, is zo. Dat oh. heeft staat een enorme wetenschappelijke... Het collectief breekt. Uh, nee hoor, nee, nee, nee, nee. Zij heeft generaal Val, de, de Valdez uh, overgehaald... om nog uh, wat langer te wachten met de uh, belegering van Leiden. De aan, Nederlandse aanval. Ja, waardoor uh, Leiden uiteindelijk de kans kreeg... om uh, toch de stad te bevrijden. Maar zij komt niet voor... in. of verleid? Ja. ja, ze heeft verleid. Het was uh, zijn ja. geliefde. Ja. Ja, ja, dat, dat, dat kon er waarschijnlijk in die tijd weer niet in die kinderboeken. <laughs> nee, Zij moest ook... nog nee, meer. Een... Ja, Daar ja, staat, staat ja. er niet in. Maar het is nog... net als videospelletjes voor kinderen. Ja. Nu, het geweld kan wel, maar de seks moet eruit blijven. Ja, ja de seks moet ja. even wachten. Ja. Goed, zullen we weer ja. terug naar... Ja, laten we het wat het gaat dus over jongens. Het is vrij wreed. Waren al die boekjes nou typische jongensboekjes... of waren er ook versies voor meisjes? Het zijn echte jongensboeken, ja. van meet af aan. Maar er zit wel één boek, heb ik gevonden... waarin een vrouw de hoofdrol speelt, Marta Jansdochter. Uh -huh. En zij houdt een dagboek bij. Dat is ook een boek uit 1873... van de jeugdboekenschrijver P.J. Andriessen. En we lezen in haar dagboek hoe zij dat... Uh, die periode van honger en pest ervaart in de stad. Maar de les is dan meteen een heel andere. De moraal is dan, uh, jullie vrouwen, meisjes van deze stad... als het land uh, in nood is, moet jullie de uh, hongerigen en degene die aan pest lijden, verzorgen. Dus dat is dan direct ook een ander soort boodschap. Geen heroïsche jongensboodschap... Uh -huh. maar een boodschap gericht op uh, de meisjes en vrouwen... Van de stad. Maar dat is een echte uitzondering. Het blijft toch echt een spannend jongensverhaal. Ja, een spannend jongensverhaal met een onderliggende uh, uh, boodschap van voor Oranje. En het is ook een, er zit ook vaak een stichtelijke boodschap in. Hè? Ja, voor het ze zijn waar geloof. heel erg religieus getint, ja. uh, die boeken. Met een sterke protestantse moraal. Een enkel kinderboek, als je dat leest... heb je meer het gevoel dat je een bijbel zit te lezen dan een kinderboek. Um, maar die, dat uh, protestantisme zit daar heel sterk in als een onderliggend verhaal. Want het is toch ook, uh, zou je kunnen zeggen, de bevrijding van de katholieke uh, uh, Spanjaarden die de gewetensvrijheid uh, toen beknelden. En zo wordt dat ook verteld. Dus een protestants triomfverhaal. Ja. En tegelijkertijd antipapistisch. Ook. Antipapistisch. Maar nou is er wel één um, katholiek boekje uh, hierover. Over dit uh, Leids Beleg en ontzet. Dat is pas later. Hè? Maar Dat is pas later. Dus ja. dat is pas uh, na de Tweede Wereldoorlog. Maar het is wel aardig dat dat verschenen is... van een katholieke onderwijzer, Alfons Timmermans... die in 1951 probeert om een katholieke versie van dit verhaal te schrijven. En dat is interessant om te lezen... omdat die geuzen daarin juist als echte kwaderikken worden neergezet... Als een wilde woeste bende uh, die daar huishouden op een manier die niet zuinig is. En uh, waarbij eigenlijk juist uh, een soort katholiek perspectief op dit verhaal wordt uh, neergezet. Ja, maar het zijn toch niet de Spanjaarden die dan opeens de goede zijn, of? Ja, daar doet hij ook vrij aardig over. Ja? Opvallend aardig. En het merkwaardig is ook, als Leiden dan bevrijd wordt, dan uh, komen niet de geuzen de stad binnenzeilen, zoals in al die andere boeken. Maar dan komen er bootjes in de verte, die soort van onbemand lijken. En plotseling is dat haring en het witte brood daar. Maar hoe dat dan daar gekomen is, die Alfons Timmermans, die. Herschrijft het verhaal echt prachtig, waardoor die geuze elementen en die protestantse elementen, als het ware uit het vizier verdwijnen. Ja. Dus zo zie je hoe iedereen dat geschiedverhaal zich toe eigent en daar een eigen versie en een eigen boodschap aan verbindt. Ja, maar ja, want we zitten nu opeens na de Tweede Wereldoorlog. We zaten voor de Tweede Wereldoorlog, voor de Tweede Wereldoorlog was het heel erg uh, uh, antipapistisch, uh, nationalistisch. Um, dat, dat, dat verandert eigenlijk al een beetje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dan wordt het... Ja, nee, wij zagen dat ook net ja. met dat uh, fragment van AD uh, Hildebrand... Postduiven voor de prins. Wat je ziet is dat dat antipapistische... eigenlijk al tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwijnt uit die kinderboeken. Omdat dan een andere boodschap belangrijker wordt. Namelijk die nationalistische uh, boodschap. En als je uh, leest in het boek van uh, Hildebrand... Uh, ja, Ik wil wel even de slotzin lezen aan mm -hmm. dit boek, want het is ook een prachtige slotzin. Je merkt dat dat verhaal eigenlijk verteld wordt vanuit het perspectief van een land dat, in, dat bezet is door de Duitsers. Dat boek eindigt namelijk zo. Dit was een verhaal van het ontzet uit de tijden toen ons volk zich verzette tegen de dwinglandij van de overheerser. Toen ons volk zijn beste kant toonde. Een verhaal van een taai volk... dat ook in tijden van nood zijn geloof en hoop behield... in de uiteindelijke overwinning van de rechtvaardige zaak. Dus je vergeet eigenlijk dat je een verhaal... over het Leidsbeleg en Ontzet leest... maar je waant je midden in die Tweede Wereldoorlog. Dat is de boodschap die men toen 1941, toen zag men de bevrijding nog niet echt naderen. Nee, en dat antokatholieke is dan al een beetje aan de zijkant geschoven... om die nationalistische boodschap naar voren te brengen. En wat vonden die Duitsers hier nou van? Mocht dit... Het is toch uitgegeven en zelfs uh, herdrukt. Dus uh, of het mocht, weet ik niet. Maar het zit natuurlijk wel verpakt in een historisch jasje. En dat is een manier altijd... om zo'n nationalistische boodschap over het voetlicht te brengen. Ja. En, en werd dit vlak na de Tweede Wereldoorlog... nou als een soort verzetsliteratuur gezien? Weet je dat? Um, ja, dat weet ik niet. Maar hij heeft wel lang, uh, dit boek is dus wel herdrukt. En ook nog op middelbare scholen, lagere scholen gebruikt. Dus in die zin heeft dit verhaal, deze versie van het Leidsbeleg en Ontzet... dat heeft als, als het ware onze visie daarop bepaald. Met dat nationalistische kader, ja. protestantse kader. Want, want deze visie die houdt stand, zeg maar... we hoorden net dat hoorspel aan het begin uit 1961... die houdt tot in de jaren 60 stand. En dan ergens in de loop van de jaren 60 krijgen de jaren 60 ook grepen op dit verhaal en dat verandert dat ook? Ja, het verandert wel een beetje, maar niet zoveel als je zou verwachten. Dus wij denken aan de jaren zestig aan uh, hippies met lange haren en misschien ook uh, socialisme, humanisme, wat dan vanaf die periode op gaat komen. Ja. Maar dat verhaal blijft toch in een heel christelijk religieus kader verteld. Ik maar zeggen, het is, het is niet toch zo dat, niet meer dat, zo dat, het, dat die verhalen helemaal vergeten zijn. Ik bedoel, we doen nou net alsof er een ander verhaal gekomen is, maar... Ik vind eigenlijk veel erger dat, uh, ja, dat zulke prachtige verhalen... die uh, het verleden tot leven weten te brengen... dat we daar eigenlijk nu helemaal niks meer mee doen. Ja, maar, Elster, maar goed, de, de, de, Lotte heeft ontdekt dat er ja. ook in de jaren, tussen de jaren 60 tot 80... nog een aantal ja, kinderboeken geschreven zijn nu rond nu het in thema. Ja, maar tot op de dag, er zijn en, ja. in, uh, vanaf uh, dus recent, de laatste tien jaar... toch ook nog twee uh, historische jeugdromans over het lijstbeleg... Ja. ontzet verschenen. En opvallend genoeg toch ook nog in een christelijk, christelijk perspectief. Maar ik ben het wel met je eens dat het tijd wordt... voor de hedendaagse generatie jeugdboekenschrijvers. Paul van Loon... Carrie van Slee, noem ze maar op. Pak dit mooie verhaal op en maak weer een ja. paar... We hebben nog een Zeefse schrijfster... die vrij veel boeken... Oh, ik ben haar naam even kwijt... Ja, die vrij veel over de Tachtigjarige Oorlog. Uh, ja, ja, ja, ja. Hoe heet ze nou? Uh, Simone van... Van, de, de Vlucht? van de Vlucht. Ja, gewoon, ja. Die en die heeft de Tachtigjarige Oorlog echt op mooie manier... in kinderboeken verwerkt. Met alle tegenstellingen en verdriet en pijn. Ja goed, we hebben het dan nu misschien heel erg over kinderboeken. Dat is natuurlijk jouw onderwerp. Maar ik zit natuurlijk weer als historicus te denken van... hoe op wat voor manier geven we kinderen deze verhalen mee in de geschiedenisles? En dat is echt uh, mondjesmaat. Ja, ja. Nee, daar zou meer aandacht aan moeten besteden. Ja, steeds. ja maar, maar, is... maar, maar, maar ik wil nog even, want, want Lotte. Je... Uh, jouw boekje heet De les van Leeuwtje. Maar sinds de jaren zestig zijn er dus nog wel een aantal van die boeken verschenen. en is Leeuwtje eruit verdwenen. Hè? Ja. Oh, dat, dat, omdat... dat is de pijn. Dat is de pijn. Dat is het. In, ineens is Cornelis Joppensoon als de held van uh, het Leidens, uh, Leidens ontzet naar voren geschoven. De weesjongen die de hutspot zou hebben gevonden. A. Dat is helemaal niet waar. Het was niet Cornelis Joppensoon. En B. Leeuwtje is uit die boeken verdwenen. En dat vind ik nou zo jammer. Die dappere knaap. Die eigenlijk de echte held van dit uh, beleg en ontzet was. Uh, die is weg uit de kinderboeken. Maar komt dat misschien niet uh, door die afschuwelijke beschrijvingen ja, die jij ook voorgelezen hebt? Het is Ik meen me herinneren dat in die uh, jaren zeventig tijd. dat men ook niet meer wilde dat. Uh, nee. de wolf in Roodkapje zo afschuwelijk was. Nee, wij willen vermoord veel liever werd. dat kinderen ja. een blij verhaal. over een jongetje met hutspot meekrijgen. dan uh, dit gruwelijke verhaal over Leeuwtje. wat natuurlijk vandaag de dag. Uh, ja kennelijk minder aanspreekt. Maar ik zou Leeuwtje weer terug willen hebben in die kinderboeken. Uh, eerherstel voor Leeuwtje, zou ik zeggen. En uh, Cornelis Jopperszoon, dat is aardig. Er staat een standbeeld voor hem bij Leiden-Lammerschans... Maar ik vind dat het hoog tijd wordt voor een standbeeld bij het Centraal Station van Leiden voor de echte held van het leidens ontzet. namelijk voor Leeuwtje. Ja, weten ze in Leiden wie Leeuwtje is, uh, Els? Want je had het nee. net over duizend Leidenaars die ochtends op ja. deze gedenkwaardige dag staan te zingen. Cornelis Jobs. Maar ja. Leeuwtje is voor hen ook. Ja, en Adriaan van der Werf en uh, Magdalena ja. Moons. Ja. dat zijn zo'n beetje de figuren. En die Speelman, hoe heet die ook alweer? Die duiven voor. Die, van die duiven, ja, klopt. Speelman, ja. ja. Want de meest recente, dat zijn versies van uh, Suske en Wiske en Donald Duck ja, geweest. Jij hebt dus die ook een Leidens... aantal stripboeken ja? over het Leidens uh, beleggen ontzet. Uh, de Donald <kwijnt> Duck heeft er een versie aangeweid. Suske en Wiske heeft er een fantastische versie aangeweid. Ook Leiden, zonder Leeuwtje. Wel met Magdalena Moos. Ja. Wel met Magdalena Moos. Zonder Leeuwtje. En wel Sidonia. met Cornelis Joppenszoon. Die vindt ook uiteindelijk de hutspot in deze uh, Suske en Wiske. Maar, maar Suske en Wiske hebben toch die hele sterke man ja. die Jeroen... Ja, uh, het leukste die dat element dat zo weg, in de Suske dat, en Wiske ja. is toch wel Jeroen... De supergeus die zegt: even blazen. En jawel, dan steekt de storm op en is het eigenlijk aan je rommeken te danken... dat uh, Leiden uiteindelijk bevrijd wordt. Nee. Supergeusje je rommeken. Het zou natuurlijk vooral benieuwd zijn of Lambiek nog een discutabele rol gespeeld is in deze. Maar goed. Volgens mij was dat een glipper. <lacht> een glipper. Een ja, ja. glipper past trouwens wel heel goed in Suske en Wiske. Maar Leeuwtje komt ook niet in Suske en Wiske voor. Nee, jammer genoeg dus, uh, niet. Nou, jij, jij, jij gaat vanmiddag, uh, ga je de 3 oktoberlezing houden. Kunnen mensen die dit gehoord hebben daar nog naartoe? Ja, het is in het oude Academiegebouw op Rapenburg. En vanaf twee uur zijn de kaarten uh, te verkrijgen. Het is uh, gratis toegankelijk. Ja. Dus iedereen die wil komen is van harte welkom. Ja, vanmiddag al een beetje Leids ontzet gaan via Met Lotte Jensen in Leiden. Hartelijk dank voor je komst. Ik zal nog even het boekje heet, De Les van Leeuwtje. En uh, het is uitgegeven bij uh, Prima Vera Pers. Uh, in ieder geval in de Leidse boek anders verkrijgbaar en anders uh, vast ook te bestellen. Goed, wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Uh, daarna zijn we terug uh, met onze recensenten Hans Renders en Jos van der Burg. Daarmee gaan we praten over uh, films en boeken. En met uh, een documentaire, het tweede deel van het verhaal... van de laatste uh, diplomaat van de Tsar in Den Haag. Tot zo, tot na het uur.